Een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de spermabanken in Nederland hebben zich afgelopen week... 76 nieuwe donoren aangemeld. Dat is een kwart van het totale aantal mannen dat nu zaad doneert... Dat zijn er een kleine 300, meldt het AD. De krant schreef eind november dat spermabanken in Nederland kampen met een groot kort aan donoren. Veel Nederlandse vrouwen met een kinderwens laten zich daarom bevruchten met zaad uit het buitenland. Meestal uit Denemarken. Overigens blijft maar een klein deel van de aangemelde donoren over. Omdat die daarna niets meer laten horen of omdat hun zaad niet geschikt is om in te vriezen.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 premier worden van het volgende kabinet. In een gesprek met de Telegraaf zegt hij dat hij schoon schip wil maken in Nederland na de verkiezingen als premier. De PVV-leider heeft massale steunbetuigingen gekregen naar aanleiding van het vonnis over zijn minder Marokkane uitspraken, zegt hij. De rechtbank achtte hem gisteren schuldig aan groepsbelediging en discriminatie, maar Wilders kreeg daar geen straf voor. Het weer bewolkt en vanuit het noordwesten in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regen of motregen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 No, you won't believe in it anymore. If it's an illusion. If it's an illusion. No, you won't believe in it anymore. If it's for children. If it's for children. Building. Day Dreams. If I knew then what I know now, I thought I did, you know, somehow if I could have the time again, I'd take the sunshine, leave the rain.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 If it's for children, if it's for children Building daydreams, no I don't believe in if anymore it's an illusion, it's an illusion If it's for children, if it's for children. Baby. Goedemorgen Zandvoort vanuit de CFM Studio op de Tolweg 10A. Vandaag het programma Goedemorgen Zandvoort van de zaterdag 10 september, december 2016. Niet dus vanuit het oude vertrouwde Hotel Hoogland, maar dat doen we de volgende keer weer. Ja, het is eenmalig. Het is eenmalig, uh, eenmalig dus ja. wat dat betreft uh, geen probleem. Welkom dus bij Goedemorgen Zandvoort. De techniek vandaag in handen van Oko Beuving... Redactie van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik... en de eindredactie van ons, Gerrie Rutte... die ook naast mij zit voor de presentatie. Ja, Rob we morgen op, en he. dus het is je laatste keer, hè? Laatste keer alweer, ja. ja laatste keer. Jammer. 2017, nieuw jaar. Nieuw jaar, nieuwe, nieuwe, rond, nieuwe, nieuwe start. Ja. De koffie komt vandaag van Yvonne Roosendaal... En wat uh, hebben we vandaag allemaal in het programma? Nou heel. ja, uh, we beginnen met, met die, uh, De Bos, de duinwachter. Die net binnenkomt met een doos. Waar, ja, wat daarin zit, ik weet het niet. Dat allemaal gewassen natuurlijk. Ja. Misschien een beest. Een <laughs> Maar dat is wel leuk, ja. Mooi. Ja, dan uh, na nou, de duinwachter uh, Gerard gaan we praten met uh, de nieuwe lid van de jeugdraad. Die ze gaat voorstellen. Ja, we hebben nog geen namen. Maar we hebben nog geen namen, maar dat krijgen verrassing. we straks te horen van Ruud Zandbeger. Dus dat is leuk. Ja. ja. Dan krijgen we, ja, dat is ook al weer leuk... de allereerste trekking van de OVZ-Loten, december-Loten-actie. Dus uh, ja, dat is ook weer spannend. Dan komen de twee Peters Kom als uh, Peter komisch duo uh, weer... En uh, Peter, Peter de Peter eerste ja. resultaten vertellen. Dat is ja. mooi. Dan na het nieuws van 11 uur gaan wij wilde praten over de politiek. Helaas, het politiek antwoord zwijgt in alle talen. Ja. Ja. Daar is wel iets voor te zeggen, maar toch wel een beetje jammer. Het is jammer. Want we hadden graag uh, toch wat meer gehoord... maar. Ik denk dat even de kruiddampen allemaal opgetrokken moeten zijn. En even rust en misschien ja. in het nieuwe jaar nieuwe kansen te hebben. Ja, dan hopen we misschien dat Peter Tromp iets over OVZ kan vertellen. Ja, dat, uh, daar zijn dat ook ontwikkelingen ja. gaande. Nou, dan hebben we de kerstlezing van uh, kunstenaar uh, B.J. Blommers. En dat wordt gedaan door uh, Liselot de Jong. Dat is ja. ook een uh, leuk item. Ja. En we eindigen met uh, toneel, begrijp ik. Nou ja, een leuk toneelstuk, hè? Mamma Mia waspoeder en mafiosi. Nou ja, waar zou dat over gaan? Klinkt aardig. Daar komen ja. Mark Verstegen en Peter Bluis ja. voor in de uitzending. Ja. Dus kijk ik even naar rechts. Gerard Scholten. Goedemorgen. Ja, de Duinwachter vertelt. Goedemorgen Gerard. Fijn dat je weer tijd voor ons wil vrijmaken in ons programma. Met uh, niet onbelangrijk issue natuurlijk. Uh, voordat je gaat vertellen. Ik zat van de week te kijken naar uh, een programma op Noord-Holland Leeft. En dat ging over voedsel. En uh, daar kwam... De Zandvoortse Herten nogal aardig in beeld. Die gingen ja, bij tientallen in een koelcel. En uh, er werd uitgebreid over in de gezondheid. Ja, ja, dat en, heb ik gezien. En ja. Ja. ik vond dat een afschuwelijk uh, deel ja. van het programma. Ja. Maar uh, hoe zit jij daar nou zelf in op het hoofdbril? Ja, hoe ik er zelf in zit, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ik, ik, ik, ik ben werknemer van, uh, van Waternet natuurlijk. Ja. En uh, ik, volg, ik volg het beleid... Van Waternet. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is één. Jij bent neutraal ook. Ja, ik, ik, ik, ik vertel altijd gewoon het verhaal van ja. uh, zoals het is. Ja. Ik, ik, ik praat niet over politiek of ik praat niet over beleid. Daar ga ik ook niet over. Nee. Ik moet gewoon het verhaal vertellen. Ja, dat, maar dat, blik... dat vind ik ook lastig. Dus, uh, ja. En ik weet, ja, ze worden nou eenmaal geschoten. Ze liggen op schema. In ieder geval, ja. het gebeurt deskundig. Het gebeurt veilig. Dat is allemaal heel belangrijk. En er, er is al zoveel jaar over gepraat. En nu heeft de politiek gewoon besloten om die dam te gaan schieten. Eh, klaar En dat is democratisch besloten in Amsterdam. Dus ja, daar, daar is geen spelpunt nee, tussen te dat... krijgen. Dan kan je twee dingen doen. Dan kan je ze allemaal laten liggen als je geschoten hebt. Ja. Maar het is allemaal goed vlees. Ja. Dus ze gaan voor een deel naar de, naar de voedselbank. En voor een ander deel hangen ze daar inderdaad allemaal aan die rekken. Net zoals elk koe, elk paard, elk schaap ook ja, aan ja, rekken hangen. Ja. Alleen, uh, ja, het, deed het is zeer, een beetje zeer om te, te, te zien. Het is niet rijken, fijn. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee ik, uh, ik hoef er ook niet uh, bij te zijn in zo'n slachterij. Uh, nee. Zo nee, maar slachterij jij kijkt er of... anders tegen, tegenaan, denk ja. Ik. Ja, het, is, het is natuurlijk, we weten allemaal ja, dat, dat, dat al tien, twintig jaar... dat er veel te veel rondlopen in de duinen. Daar gaat het niet om. Het is mooi. Als natuurlief hebben veel ja. prachtig om prachtig zien. Ja. Maar dat, dat er te veel zijn en dat er wat moest gebeuren, is duidelijk. Ja, ja. ja het waren er dus 4.000 officieel geteld hè, in april. Nou, <hijst> daar kunnen we allemaal nagaan. Er zijn er 1.500 hinder. Dus elke hinder wordt bijna zwanger. Dus nou, dan, <hijst> 5.000 zijn er dan zeker, zeker. Er is ja. altijd nog een minimum aantal... Ja, en, en het gebied dat, uh, is helemaal kaalgevreten. Iedereen die daar regelmatig wandelt, ziet dat. Je ziet ja, ook een vraatlijn. He, anderhalve meter hoog. Elk blaadje, elke knop is weg, van, ja. van welke boom ook. Dus ja, willen we dat weer terugkrijgen, de orchideeën, de slangenkruid, de ossetonk, de toortsen en noem maar op... ja, daar moet er wat gebeuren. Er moet wat, ja. gebeuren. Ja, is wat, wat, wat is een goed aantal wat de duinen aan zouden kunnen? Nou, ze, ze, ze, ze regelen, ze brengen steeds naar buiten... het aantal ongeveer tussen de 800 en de, en de, en de 1000. Ja. Daar willen ze het naartoe, want ja. dat was ook het moment... dat onder andere het, het dier wat er hoorde, de ree... Die, is weg, die werd toen weggeconcureerd ja. vanaf dat moment door het damhert. Want er is geen voedsel meer voor. Nou, nou, nou, nou. Het, het, het, het damhert ja, is er uiteindelijk. Ja, hoe die er gekomen is blijft altijd een beetje een vraag. Maar uh, het ree is het oorspronkelijke dier. Nou, die dat is hopen weg, ze weer, duindier, hè? Ja, ja. Ja. ja, en die hopen ze weer terug te krijgen. Net in de duinen is die er ook. He? Die oh. is er gewoon nog, omdat ze daar wel heel lang mochten beheren. En uh, dat heb ik ook een tijdje stilgelegen. Die zijn nu ook druk bezig. En, uh, nou, dat daar, daar ligt ook op schema. Dus ja, en dan wordt als het goed is uh, uit overlast uiteindelijk... ook weer allemaal minder nog op de, op de wegen. Want uh, het was daar de laatste tijd op de zeeweg ook vrij heel erg, behoorlijk. Ja. Ja. Wij zijn er al een beetje aan gewend hier in Zandvoort. Hè? Ja. Die het allemaal op straat, op straat, lopen, op straat en he? in de tuinen. Ja. Een groot deel vindt het leuk. Ze horen niet in de duinen thuis. Ze horen hier wel in de duin, maar dan op veilige plek. Ja. Ja. Het moet niet zo zijn dat als je de duin in loopt dat je dertig herten ziet. Wat gewoon een, geen uitzondering is. Nee, oh nee. nee als, je, als, je, als je er één ziet, dan moet je blij zijn. Zo, zo is moet het worden. Ja, zo was het. Uh, als het vroeger was. Ja, ja zo was het wel. Maar he. ja, ja. Ah, het, is, het, is het is wel triest allemaal. Gewoon als natuurliefhebber wil je dat niet. Nee, nee, nee, maar een heleboel wil het niet. Die willen niet in de slagerij ook kijken. Achter, achter niet, weet nee. wel. Als je wel. Als je, als je, ik, ik ga geen reclame maken verder voor Horman bijvoorbeeld... maar je wil wel in zijn winkel. Dat ziet er al wel prachtig ja, uit. Maar als je daar achter... Dat wil je is nou, nou, allemaal, ja. Kiep typisch trouwens uiteraard. Ja. Hé, hey, bedankt voor je reactie. We gaan naar jou toe. Je wil wat vertellen. Je hebt van alles oh, meegenomen. is ja, een, in... een heel mooie vogel Ja, ik, ik neem altijd iets mee. He. En ja. Het, ja, ja, het is winter natuurlijk. Het is half uh, december uh, bijna... En uh, de wintergasten zijn weer allemaal gearriveerd in de duin. Dus dat is wel leuk. wintergasten, wie, wie zijn dat nou weer? Waar komen die nou weer vandaan? Nou, die komen... Dat zijn dan vogels, heb ik het over, voor de meesten. En uh, het zijn dan bijvoorbeeld de wilde zwanen. Die komen trompetterend aanvliegen vanuit het koude noorden... met die gele snavels en... Uh, uh, in, groot, in, in, in grote getallen Dus dat Kun je ze is... daaraan herkennen trouwens, uh, gele snavel. Gele snavel, ja. Want rode en uh, roze snavels, dat is dus gewoon onze zwanen, ja, ja, dat is die knoppelzwaan. He. Die, die herkennen wij altijd. En, uh, en die zie je ook in de grachten in Amsterdam bijvoorbeeld, maar ja. ook hier in het Zwanemeer. He. Ja, in het zou het Zwanemeertje. Ja, eten? kunnen, hè? Weet, ja. Weet, ja. Weet Ik denk daar nou van Zwaanstraat hoor. Ik denk gezet. het ook wel. He. Maar, ja. Maar de zwanen met de gele snuit, die, dat zijn dus de windgasten. Ja, zeg maar. dat zijn die uh, wilde zwanen. En die zijn okay. dan zeldzaam ook. Ja. Dus de, en, en bij ons, omdat we stromend water hebben, het ligt altijd open. Dus ze zijn er eigenlijk altijd. Dus uh, ze komen altijd zo 20 november komen ze aanvliegen. Dat is uh, gewoon een piekervaring voor de boswachter ook al. Want dan uh, hoor je uh, ze aankomen, vliegen. Je hoort het. Ik er, zie er, ze er, over zee. Ze komen boven zee. Komen ze vaak? Ja. Ja. Ik vind het een schitterend gezicht, ja. die, die zwanen. Want het zijn gewoon hele mooie vogels. Het zijn ja. grote vogels. Ze ja. zijn heel sierlijk. Ze hebben een heel mooi ja. gedrag. Ja. Dus echt, en het leuke was, van de week had ik daarna was Was ik in de duin. Toen was, want de knobbelswaan is net even groter. Hè? Lomper, groter. En die, dat mannetje met de grote knobbel. Dus zo herken je het mannetje van de knobbelswaan... Die is erg territoriaal. Dus die jaagt ook andere dieren weg. Dus er was een, een wilde zwaan in zijn territorium. Dus die zat er achteraan te jagen. Maar toen kwam de macht van het getal, noem ik dat maar... daar lag dus een hele groep wilde zwanen... en toen hield hij zich er mooi in. Ja, en toen, ja, ging ja. Hij weer, toen ging hij weer op de loop... Voor de, of, of wegzwemmen... voor die andere groep wilde zwanen. Ik heb altijd begrepen van die zwanen... dat ze een paar vormen voor het leven. Ja. ja. Dat is, zo. ja. is dat bij die wilde zwanen ook zo? De wilde zwanen is dat niet bekend, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Het, maar de, de, onze knobbelzwaren hebben dat ja, wel. Ja, dat is een mooi gezicht. Nog, he, ja. dat, ja. uh, en die zijn altijd, ja. ook altijd met z'n tweeën. Hè? Die is, ja. Maar die wilde zwaren zijn altijd met groepen. Ja. Dus ik durf maar daarom dat het, niet het, te ja. zeggen. Ja. Weet je wel. En broed, zijn broeder hier ook niet, Ze broeder daar. Zou ik daar eens naartoe moeten gaan, eigenlijk naar het Noorden? Dat je misschien wel. We, ja. Eens ja. kijken, ja. De, deze vogel hier op dit. Ja, precies. Dat is de wilde zwaar, had ik dan. En heb ik hier meegenomen voor de mensen thuis. Dat is een vogel. Je noemt het de zaagbek. Oh. En hij heeft, uh, of dit is eigenlijk zij, vrouwtje zaagbek... die heeft ook een bek als een zaag. Het is, het is een lange snavel en, en een beetje op het... en, en ja, Ze per ze het bekje nu dicht, hier de vogel die ik in mijn hand heb. Dat is een opgezogen, opgezette vogel vanuit de vitrine in het bezoekerscentrum. Maar als, hij de, als zij haar bek open zet dan oh. zie je echt van die tandjes allemaal. En dat is alleen zaag, een vrouwtje heeft dat. Dat is het. Het mannetje heeft het, heeft ook. het ook. Die de heeft de... nog veel meer een, een punt aan zijn bek. Uh. En wat doet hij? Die? die zaagt als het ware de visjes die je vangt ook in stukken. oké. Okay. Dat hij hem door de midden... Ze gebruikt die tandjes gebruikt hij ook al ja, tegenwoordig. Echt, okay. uh, echte zaagbek. Nou, dit is dan de vrouwtje middelste zaagbek. En dan heb je nog de grote zaagbek. Daar heb je een mannetje. Een hele grote witte vogel is dat. Als mensen dat in de duin zien. En die is een beetje roomboter... Uh, achter van kleur op zijn buik. daarom noemen ze ook wel boterbuik. Dat noemen ze hem ook wel eens als bijnaam. Dus dat, en dan heb je nog de derde wintergast... die we nu hebben aanzien komen vliegen. Dat is de brilduiker. Nou, de brilduiker is ook goed herkenbaar... Inderdaad, aan twee zwarte stippen op, op zijn hoofd. Het mannetje weer... Als, nou, net of je, net net of je bril dat op heeft. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus nou ja, daarom had ik deze even mee. Om te laten zien. En mooi te van. vertellen over ja. de wintergasten. En we hebben daar ook over excursies voor. Hè? En, mm -hmm. uh, alleen die zijn allemaal al volgeboekt. Oh. Oh. Ja, ja, dat is dus wel even. een goed teken. Hè? Dat ja, is heel goed. Goed. Ja, ja. ja heel goed. Ja heel goed. Dus dat is wel. Uh, ja, dat loopt, ja, dat, echt de natuurliefhebbers. Weet je wel. Die hm. vinden natuurlijk die bijzondere excursies wel mooi. Je gaat op zoek naar de wintergasten in het verboden gebied. Nou ja, ja, ja wie wil ja. dat niet? Ja, <laughs> ja, dat is mooi natuurlijk. Ja. Dat en toevallig gebied... mag ik mee. Ik mag, ja. ik mag mee, ja, ja, ja, ja. ik mag een excursie doen. Dus. Ja. Maar, maar dat is natuurlijk een gedeelte van het duin waar je normaal niet kan komen. Nee, dan. Ja. nee. bij de ingang Zandvoortselaan uh, doen we dat dan. En dit keer met een uh, busje. Ik ga nog wel proberen, dames en heren thuis... ik ga nog wel proberen een extra excursie uh, erbij te doen. Want ik vind het nou zo zonde... want het nieuwe struinen moet nog uitkomen. En nu? En nu zitten ze dus al vol voor januari. Januari zit ze al vol. Ja, dus dan uh, kijken of ik er nog een paar... En dan, en, ja, het is heel mooi. Want we hebben een nieuwe bus, een nieuwe fitbus noem ik het. Dan gaan er acht mensen in. Die gaan met me mee het verboden gebied in. En dan gaan we op zoek. En als we ze gevonden hebben, gaan we eruit natuurlijk. Gaan we struinen, kijken, verder kijken erbij, foto's maken. Dus het is echt, uh, echt een mooie. Het is hoor. Ja, heel ja, ja. Het is ook een mooie gelegenheid om een keer in dat gedeelte van de duin te komen... waar je normaal niet kan komen. Nee, nee. Ja. Mensen zijn altijd nieuwsgierig naar die 500 hectare verboden gebied. Hè? Dat is ongeveer 500 <laughs> hectare. Van de 3400 hectare die we hebben. Het is altijd... Nee, is het dat zo? trekt, hè? Ja. Dat trekt, ja. De, de, de, wat is de reden precies dat dat verboden is? De gebied... waterwinning. Gewoon de waterwinning. De waterwinning ja. Ja. vindt in die drie infiltratiegebieden plaats. Hè? Dat is ongeveer 500 hectare. Dus die drie plekken bij elkaar. En daar heb je allemaal... Uh, uh, het komt, water komt aan, uh, ja, aanstromen door toevoerslootjes. En dan heb je allemaal stuwen. Die worden bediend. Die kunnen uh. bediend worden. Nou, ze moeten niet aan die kasten gaan rommelen in zo'n stuwen. Want dan raakt een hele waterwinning in de war. Er zijn ook nog op de ouderwetse manier balkjes om het uh, pijl van het water uh, ja, te beïnvloeden en te regelen. En ja, als, als, als, als jonge lui of hangouderen, ik weet het niet wie dat gaan doen... aan die balkjes gaan robbelen, ja, dan... Uh, nou, je, je wil gewoon niet dat daar de mensen lopen... Nee, gewoon omdat nee. het voor de waterwinning niet goed nee, is. maar dat, dat heeft gelijke uh, consequentie. Weet je. We rijden wel rond natuurlijk, we surveilleren er wel als boswachters... maar dat is, dat is een paar keer per dag. En dan, uh, ja. Dus je, kunt er niet altijd, nee, je hebt er niet altijd goed. zicht op. Nee. Nee. Want hoe ver, met hoeveel zijn jullie eigenlijk? Als boosverker. Ja, We zijn trouwens weer op volle sterkte, moet ik even zeggen. Goede vraag, nou. Want dat kan ik mooi even zeggen. Gisteren of eergisteren was ik nog in Amsterdam. werd ik weer opnieuw beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar Ach, uh, ja. door een, van, uh, Ja, dat wel. <laughs> Met een paar collega's. En. Uh, uh, we zijn nu weer, uh, met z'n zessen, zijn we dus allemaal uh, bij Eerigde buitengewoon opsporingsambtenaren. wel grappig, jullie, jullie hebben de titel boswachter, maar er is meer duin dan bos natuurlijk, hè? Ja, ja. ja. ja dat is het dat. Ja, hier, hier hebben de mensen het ook altijd, uh, de zandvoorters, of uh, in omgeving van de duin, altijd over de uh, duinwachter, hè? Ja, uh, uh, ja. dat is dat elk, Gebeurt dat elk jaar dan, Gerard, dat jullie uh, opnieuw zeg maar, dat een soort examen moeten doen? I ja, nou, wij moeten wel examen doen voor onze handboeien en wapenstok... die we bij ons dragen. Handboeien? handboeien ja, dat is schrikken. Maar ja, dat kan nou, wel. Dan bijzonder... Mag je mensen aanhouden? Ja. ja oh? daarom... Vandaar ook bijzonder opzorgingsambtenaar. Ja. Ja, ja, en we moeten getraind zijn in geweldmiddelen. Kijk, ja. ik heb ze gelukkig nog nooit hoeven gebruiken... en de laatste jaren is het bij niemand gebeurd van, van onze collega's. Ja, die handboeien nog wel eens. Want je hebt van de miljoen bezoekers per jaar... Er zijn er altijd wel een paar. Of een paar dwazen bij, hoor. Ja, ja, precies. Ja, ja nou, dat is. Ja. Ja? Want als je zelf helemaal niet goed in je vel zit of je bent, uh, ja, uh, psychisch een beetje in de war, ja, dan kun je soms gekke dingen doen. Ja. Ja. Okay. Ja, dat inderdaad. wist ik niet, hoor. Dus, dus ja, dat, dat ongeveer een miljoen bezoekers per jaar? We hebben ongeveer een kleine miljoen bezoekers okay. per jaar. Ongelooflijk ja, veel, hè? ja. ja. Ja, heel veel, we hebben het wel eens over toeristische attracties in Zandvoort, maar als je dan dit gebied bekijkt. Dat is wel heel de, ja, we staan in de top 10 ja. van de, van de uh, recrea, uh, recreanten die een, uh, hm. iets bezoeken, ja. zeg maar, een attractie bezoeken. Ja, ja. Dus Daas Heelveld. Dat is dus al, dat is in beide gebieden, zeg maar. De ingang Zeeweg en dingen hangen hier. Ja, ja, dat is bij de ingang Zandvoortselaan, de Owaas, Bannerland en de Silke. Al het hele gebied. Is, is dan, en een miljoen is dan wel zo geteld, moet ik eerlijk zijn... als, uh, als, als, als er een meneer bijvoorbeeld dagelijks komt wandelen... telt dat een miljoen bezoeken per jaar... Hè? Ja, dat, okay, dus dat telt ja, ja. iedere keer ja, natuurlijk, Die meneer ja. komt misschien wel 300 per jaar. Dus dat, dat is, ja, oké, okay, maar, maar, maar dan nog is het heel veel. Ja, ja zeker. en we hebben ja. die mensen ook. Dat zijn de duinverslaafden, noemen we dat. <laughs> Daar zijn we heel blij mee. Ik bedoel, dat die, die geven vaak ook van... Die, die, weten, elk, die weten elk nieuwtje in de duin aan ons te vertellen. Dus dat is wel dat is heel leuk. leuk. Ja. ja, maar dat is prachtig, toch? Dat, ja. dat zijn de goede liefde. de bezoekers, ja. zijn die, komen die uit, uit de hele regio? Het mooie tegenwoordig is, ze komen we steeds verder... We hebben wel een heleboel Belgische gasten ook. Want dan hebben ze gehoord over die damherten, bijvoorbeeld over die bronst, maar ook over de, uh, de, over de vossen bij ons die op ja, sommige plekken makkelijk te fotograferen zijn. Hey, dat gaat met die media gaat dat heel makkelijk. Dat gaat over de ja. hele wereld natuurlijk. Dat, dus, uh, je, dat Ja, maar ik, ik regelmatig uit het oosten van het land... en uh, het percentage Amsterdammers neemt ook langzaam toe. Het grootste gros komt vanzelf. Dat zijn onze buren, noemen we dat. Hè? Alle Zandvoorters uit Vogelenzang, Heemstede, De Silk. Uh, daar, daar willen wij ook meestal... Uh, die willen we eigenlijk ook altijd een beetje verwennen. Een paar keer per jaar met een buurtconcert of uh, iets extra's doen. En, uh, maar we zijn ook blij met de mensen die van ver komen. Oh, mooi hoor. Ja. Ja. Je hebt het blad uh, Struinen ja, meegenomen. Ja, ik, ik geef hem ook even eentje ja, aan, aan jullie. Hè? Deze ja, is mooi. dan... Tot, uh, tot december. Oh ja. Dus tot december, ja. ja. ja. En, uh, dus de, dus de nieuwe, nieuwe die komt binnenkort uit. Of ja, zeg maar. die komt uh, half... Uh, dus voor iedereen die lid is van Strijn... die krijgt een half, half december... komt hij weer op de mat. Met ah. allemaal nieuwe, ja, leuke, leuke dingen. Hier staat nog wel op... Uh, ja, heb, heb ik bijvoorbeeld een excursie in december. 28 december. Ja. Dat, heb ik in de, dat is in de kerstvakantie. En uh, ik weet van deze excursie... die heet uh, Bunkers, Botten en Wibberen... En dat is dan voor, voor een jeugd van 8 tot 12 jaar... een spannende tocht is ja. het. He, want ik ga erin bij de Zandvoortselaan... en dan gaan we natuurlijk op zoek naar die bunkers. We gaan ook in die bunkers. Ja. Heb je kans op een vleermuisje te zien? Of, uh, uh, ja. het, is, het is spannend. En Alles het is, is goed, want dan kun je nog meer, meer vertellen... dan alleen maar de duinen. En, en ook wat er met die bunkers gebeurt. Dus ja, je kan er helemaal omheen. Ja. Cultuurhistorisch is er ja. zoveel te vertellen in de duin, over de duin. Ja. En, uh, en hier zijn nog plaatsen voor deze, voor deze excursie... Ja. Uh, meestal is het zo gauw de kerstvakantie begint. Dan gaan mensen kijken oh, wat kunnen we doen met de kinderen. Dan gaat het vrij snel volgeboekt worden. Nou ja. dus, uh, maar dat is dus, uh, daar zijn nog voldoende plaatsen voor. Uh, Wo woensdag 28 december om drie uur s middags. Ja. Okay. ja. En dan, uh, Kosten zijn 5 euro. Ja. En dan, het is allemaal opgeven via het uh, aanmelden. Via dat staat hierboven uh, www.waternet.nl dan slash AWD. ABD, dat is, daar uh, kun je melden. Ja. Maar dat staat ook gewoon op onze website hoor, uh, als ze waternet intypen zeg maar, dan krijgen ze uiteindelijk deze uh, waar ze kunnen opgeven zeg maar. Ja, ja mooi. Nou dat is duidelijk. Ja. Maar dat is het laatste zo'n beetje, want. Ja. Uh, ja, morgen is er nog een wandeling voor vroege vogels met natuurgidsen. Ja, dat is altijd gratis, hè. Dat is uh, gaat, bij de ingang de zilk. Daar ja. kunnen ze gewoon naartoe. Daar, is, ja. heel, in Zuid-Holland zit je daar natuurlijk al, want het is gratis. Altijd vroeg, en de zon komt net op. He. De zon komt alweer op om half negen. Ja, ja. En dan gaan hun ook... Ja, het is ook vroeg maar is er veel te zien dan, Gerard? Is er, dan, is er veel te zien dan? Ja, die, gidsen, die die. dat zijn ook ervaren. Daar loopt er eentje al veertig jaar mee. En die, zien, en die gaan ook heel in op de kleine details he, van, van soms van klein. Van, van, Spin, torretjes, spinnen, maar ook heel veel over vogels altijd. Hm. En, uh, en s'morgens vroeg, dan is er nog weinig publiek. Ja. snel dus nou, uh, rustig, uh, rustig natuurlijk. Ja, ja. Ja. Mooi. Ja. Dus de, de wandeling met natuurgidsen is er ook nog bij uh, de ingang de Oranjekom dan. En dat is zondag 18 december, om uh, 1 uur dan. Ja, dat is ook zo'n een, een wandeling ook met de vrijwilligers, om 1 uur, ook gratis. En die start inderdaad bij het bezoekerscentrum... En, uh, nou en die de, zijn al nou vol, Gerard? Of, of dat weet je niet? Nee, die zijn nooit vol. Die zijn dat hoef je, nooit nooit niet, op te geven. Oh, je hoeft niet op te geven. Dus die van, ah. de, van de natuurgidsen en de, voor de vroege daar vogels. kan je, je gewoon aansluiten. In de kerstvakantie hadden ze wel zo'n wandeling gedaan. Was vanuit de IVN kwamen er opeens 400 mensen opdagen. Oh. Dus, dus ja, dat was een ja, beetje ja. te gek. Dan, dan kun je niet heel rustig gaan lopen met 400 man. Nee, dat was ook te gek. Maar de parkeerplaatsen waren vol. Het was een hele mooie tweede kerstdag... jaren geleden met sneeuw. Jaren, opeens, ja, dat oh. ja, wil oh. iedereen ja, op ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus dat, uh... Nou heb ik net nog doorgekregen in het bezoekerscentrum... dat er 30 december, die staat hier niet op... dan is er een soort uh, theater voor kinderen... met poppenkasten zo erbij... En dat is 30 december om 12 uur en om 2 uur... voor kinderen van 4 tot 8 jaar. En uh, dat kost 2,50 dan. Dat is ook bij het bezoekerscentrum. Ja, oké. Okay. Dus het ja, dus is op zich ja, kindertheater. Nee. Over de duin natuurlijk, over de bossen. Dus, uh, met dieren erin. Ah, ja. nou, dat was, nog even een herhaling. Wanneer is dat? En Dat is 30 december, 30 december. Om okay. 12 uur en om 2 uur... Twee, twee voorstellingen, zeg maar. Twee voorstellingen, ja. ja. Okay. Nou, dat is ook allemaal aanmelden via www.waternet.nl. Ja, dan, uh, Of via de website. Hè? Of, ja, de website, ja. ja. En dan uh, AWD, heeft wel Amsterdamse waterleiding daar. En dan uh, kun je je daar opgeven. Ja. Mooi. Leuk. Ja, het is... Ik wil nog steeds te kijken ja, het het naar, naar die zaakbekvogel. Ja. Ik vind het een mooi beest. Oh. Ja, he. ja, het is... Het is, uh... is het mannetje... Uh hetzelfde? of zie je die uit. Nee, mannetjes. Mooi, ja. Heel mooi. Altijd. Die stond zo. nog achter slot grendel in de vitrine. Dus deze stond nog los. Ik denk, oh, dan kan ik deze mooi meenemen. <laughs> en uh, die vitrines heb ik weer opgemaakt in de wintersfeer. Een beetje sneeuw eroverheen gestrooid. elke keer probeer ik die vitrines in het bezoekerscentrum per jagetijde mee te gaan. Hè. In het voorjaar zet ik weer de nachtengalen erin bijvoorbeeld. En, uh, gaat meenemen. Uh, ja, en, en de koekoek bijvoorbeeld. En uh, in, in de herfst krijg je dus de spreeuwen, koperwieken en kransvogels. En nu, de wintergasten, zo uh, ja, doe je elke dus keer. Dus in het uh, bezoekerscentrum, Mooi. daar uh, kun je veel meer vogels uh, zien, zeg maar. Opgezet en weliswaar, dan uh, ja, alleen deze. Ja, en het mooie is: het is een vraagbaak he, daar in het bezoekerscentrum. Ja. Je kan er naartoe. klein winkeltje is er wel bij en zo, voor, voor, voor, voor natuurcadeautjes te kopen. Maar het is vooral een informatiecentrum, noem ik het wel. Ja. Je kan er allerlei vragen stellen. En uh, ze weten overal antwoord op. En nou kom ik eigenlijk nog, nog op een puntje. Dat, dat is, ik zo. over vragen stellen. 11 januari, dat gaat, is nieuw. Dan krijgen we dat, een spreekuur met een boswachter. Dus Aha. daar kom ik nog wel op terug uh, de Als volgende keer kan, misschien. Ja. Ja. Maar 11, vanaf 11 januari doen we dat één of dat twee is keer nieuw. per maand. Dat is nieuw. Ja, Dan kunnen mensen... Als ze eens een keer even langer willen praten met een boswachter... en niet buiten bij de poort of zo, dat, dat doen we natuurlijk ook als, als gastheren. Maar dan kunnen ze gewoon in het bezoekerscentrum. Daar zit een boswachter dan te wachten en heb alle tijd voor je. Bak je koffie erbij. Oh, dat en, is uh, mooi, ja. Ja, en, en hebben ze, ja, in, interesse ergens in... Of, of willen ze juist ergens over, ja, filosoferen, discussiëren. Dat kan allemaal. En uh, dat... Uh, Spreek oh, u met een boswachter. Okay, nou, dat, daar komen we nog een keer op terug in een ja. andere uitzending. Okay. Dat vind ik een heel goed idee. Goed, dan uh, kijken we even naar de klok. En dan gaan we jou bedanken Gerard... voor je, je inzet en voor je komst hier naar de studio. Heel graag gedaan. Dankjewel, en dan uh, graag tot de volgende keer. Zeker wat dat betreft die spreekuur. Dat lijkt me heel, uh, heel goed. Ja, graag Dan gaan we verder naar de, de muziek. We hadden toen straks Roger Whittaker. En we gaan dan nu naar de California Dreaming. Oh. We zijn weer terug in de studio op het Goedemorgen, Zand. Voor het tweede onderwerp zitten twee jonge dames <laughs> naast ons. Spannend, ja, hoor. Ja, Maaike Prins ja. en Maxime Roseleur. Beiden welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Vertel eens, we gaan het hebben over de jeugdraad. Even, even iets over jullie zelf. Uh, Maaike, hoe oud ben jij? Ik ben uh, elf. Oké, okay, en Maxime? Ik ben ook elf. Elf jaar. Okay. En welke school zitten jullie? De O.N.S. De O.N.S. Ah, Oranje nas Oké. Wat is er nou precies de Jeugdraad en hoe is dat gegaan? Jullie zijn gekozen, maar vertel ja, eens ja. even. Gekozen nou, door de klas met stemmen. Ja, want dan oefen je in de klas met allemaal dingen. En de dan kofferetje ja, met allemaal lessen over de derde kamer. En dan kiezen ze uiteindelijk iemand die gaat dan naar het jeugddebat. En dat van iedere, iedere groep acht um, in die Zandvoort. heeft dan in Zandvoort heeft dan twee kinderen. Uh, ...die dan in het debat zitten. Ja, wij er dan vier, want we hebben twee groepen acht. Oké. Okay. En, uh, en dan zijn er drie onderwerpen... ...en dan, kunnen, en dan debatteren we over wat, waarom het goed is en waarom niet en zo. En de burgemeester die is dan de voorzitter. En, zo. En uh, is er ook publiek en zo. En, uh, Toen kwamen we tot de beslissing dat het uh, EBO heeft gewonnen. Dus ja. elke uh, groep acht krijgt nu een EBO-cursus. EBO -cursus. Ja, een EBO-cursus. ook. wat is precies ebo Eerste hulp, uh, hulp bij ons. Oh, de DHBO. Oh, ja, dat is, ja, dat en, is toch mooi. Ja. En de andere uh, thema's waren kooklessen en zelfverdedigingslessen. En wij moesten EHBO verdedigen. En dan... dan was... Kon je daarvoor kiezen, voor EHBO? Of heb nee, je dat nee, zelf gedaan? Nee, ik Oh, je kreeg neem... het op. Okay. Ja, want je kon wel een idee insturen. Alleen die werd niet altijd geaccepteerd. Oh. En uh, ja, dus dat uh, was niet zo. En uiteindelijk werd het beste onderwerp gekozen. Dan werd er gestemd. En dan... En dan uiteindelijk gingen dan de, de Griffie, de voorzitter en de en die andere wethouder, meneer, wethouder die gingen toen beslissen welk team het beste was en dat waren wij die het beste samengewerkt hadden. En over EHBO heb je je daarover in, heb je daarin verdiept zeg maar eigenlijk wat nee. dat allemaal in? nee een beetje weet wel ongeveer al wat het betekent ja? ja maar ja. voor de rest niet. en waarom ja. hebben jullie dat dan zo overtuigend kunnen vertellen over EHBO dat ...en ervoor gekozen uh, je heeft. wel de sterke argumenten moet noemen... Hmm. ...maar de nadelen dus niet moet noemen. Oké. Okay. Er waren bijna geen nadelen aan. Want bij nee. elk nadeel moet je dan een oplossing verzinnen... Nee. ...en dat hadden wij wel gedaan. Ja, we het ging over... ook vooral is... om, om jullie discussietechniek. Hè? Ja. Dus, ja. Of je goed kan praten erover... ...of je het goed kan vertellen. Echt een debat, hè? Een debat. Het is ja. eigenlijk een... We hebben toch politiek in ons programma. Hebben in we hebben toch politiek in ons programma. Zo toch? is dat. Ja. Ja. Nou, hoe was dat met werken met de wethouder... En, uh... De andere mensen. Ja, als je het woord kreeg, dan moest je zeggen: dank u wel, meneer de voorzitter. En dan je, ja. je argumenten. Dank wel, dan u wel voor het woord, eigenlijk. En ja, aan het de einde de moest je ook nog zeggen: dank u wel voor het woord, burgemeester. Maar dat vergaten wij de hele tijd. Ja, zo gaat dat, hè? Nou, ja, maar het is, uh, je leert wel een hoop ervan hoe je dat moet doen, hè? Ja, dat wel. Huh. Ja. Dat is ook heel leuk. En wat vonden jullie van de andere onderwerpen? Nou, ik vond koken heel slecht. Ik, ik vond het, het niet was, leuk. Ik vond het op zich wel leuk om te doen als cursus. Alleen, je moet toch uh, ja, zorgen dat het niet wint. Want anders dan win je zelf niet. En dat, dat leek dat je zelf te winnen. Dat is ook politiek, hè? Ja. Ik vind EABO wel echt het leukste. Ik denk, ja. ik kookles. Maar, maar wat was koken dan? Wat, wat moest je dan vertellen over koken? Hoe moest je nou, dat verdedigen? Nou, nee, nee we moesten afkraken. dat afkraken. Afbraken. Maar geen Afbreken. van de scholen wou dat echt, wou, was echt voorstander daarvan. Dus dat werd makkelijk Niemand stemde daarvoor. Dus alleen, de uh, alleen de wethouder Bluis was voorstander. <laughs> die houdt van lekker eten misschien. Hè? Dat zegt alles. Ja. Ja, ja. En wat en was het andere onderwerp nog? Zelfverdediging. En daar was oh. de burgemeester heel erg mee over eens. En maar, maar een paar scholen volgens mij. Alleen die uh, uh, de, de Duinroos. Maria. De, uh, de Schaft of de Maria. Maria. En één iemand van de andere groep acht van onze school. Alleen die had dus niet zo goed samengewerkt. Want dan de een stemde op uh, EHBO en de ander op, uh, op zelfverdediging. Maar nou, op zich, zelfverdediging is best wel goed hè? Ja. Maar dan kunnen er ja. wel gevaarlijke situaties ontstaan. Ja. dat je misschien minder snel naar de juf gaat en dat soort dingen. Ja. Maar de bedoeling is... was gewoon dat jullie wonnen jullie onderwerp moest winnen. En dan voor ja, jezelf ja, ook en winnen. En goed ja. samenwerken. Maar het was ook, uh, je, moet wel, je moest wel een beetje kiezen wat je zelf echt het leukste vond. Want... Je krijgt het nu wel als les. Dus ik had ja. deze kookles. Nou, als ik en de ene had nog niet gewonnen, dus dan maar EHBO. Dat was mijn tweede keuze. EHBO is wel heel handig om ja. te hebben natuurlijk. Hè? Je kan altijd iemand helpen als wat is. Ja, daar hebben we ook voor gestemd. En wat gaat er nu gebeuren? Nou, nu krijgen we een paar lessen Alle scho uh, alles, alles Scholen alles van, van Zandvoort krijgen ook groep 8. Dat is toch mooi? Ja, maar dat is toch prima. Ja, ja dat is en verder, wat gaan jullie verder nog doen? Uh, ja. Nou, we gaan nog lunchen met de burgemeester. Ja. Oh, kijk En, en dus nu zitten we dus hier. En we hebben... Ja, verder hebben we uh, interviews? Moeten jullie interviews ook... Nee, dat, uh, nee, dat, dat hebben we gedaan. Okay. En de, in het Haarlems Dagblad staan oh. we nu. En in het Zandvoortse ding. en in Zandvoortse Courant. En de Heemsteeds uh, dinges. Zouden jullie later politicus willen worden? Nou, ik denk dat ik misschien best iets met meningsuiting zou willen doen maar voor de rest. Nou, ik wil veel te veel. Worden. Ja. <laughs> ik wil juf worden, ik wil een restaurant, ik wil professor worden, ik wil een winkeltje. Ik wil, die wil, ik wil alles. een en eigenaar worden. Oh, je, hebt, je hebt echt wel een keuze gemaakt, maar niet. <laughs> uh, ja, ja. Ik hoor het al. Nou, wel leuk toch? Ik kan alle kanten nog ja. op. Wat gaan jullie doen naar die groep 8? Naar nou. uh, de middelbare school. <laughs> ja, ik heb VWO, maar ik weet nog niet naar welke middelbare school ik ga. Wat Naar welke ga jij? Zangtijding. Ik denk dat ik dit wel een leuke school ga vinden. En ik weet het nog niet. Nou, dat nou, is, jullie uh, hebben nog alle tijd, dus jullie hebben, hè, kunnen nog kiezen. Open dagen, proefkassen, allemaal even kijken. En, uh... Ja, je hebt nog eventjes, hè, want het is pas uh, december. Dus, uh... Waren jullie klasgenoten blij? Hè, dat jullie ja, binnenkwamen echt allemaal juichen. Ja, en, uh, ja leuk. Ja, en nu zijn beroemd, hè, nu, hè? <laughs> heel eventjes. <laughs> ja, heel eventjes beroemd. Ja, dat is goed, heel even en dan ga je weer gewoon door. Hè? Ja, ik wel eerder op de radio. Zo is het ook. maar nou, Het is leuk om mooi. mee te maken. Ja, dus jullie. En het helemaal meegevolgd. Een ja. klein stukje, Alleen het uh, kiezen van wie er gewonnen, volgens mij. En een stukje van de argumenten. Ja. Want we moesten wel gewoon lessen. Er waren wel andere scholen. Een vriendinnetje van mij zat op andere school. En uh, die hebben wel het hele gevolgd. En die, was, die hebben helemaal gebericht: van ja, ja. gewonnen. Uh, jee. Gefeliciteerd. Ja. <laughs> dat was schattig. Leuk. Nou, leuk. Nou, dat wordt vast. En uh, jullie zijn dan nu in, in die jeugdwaad, hè? Uh, ja, daar zat weer. Jullie blijven daarin zitten? Gaat, heeft dat nog een vervolg nee, verder? Nu? Nee, dat nee, is alleen nee? dit besluit en die wedstrijd en dan is het klaar. En dan is klaar? Oh, Oké. Okay. En dan volgt jou iedereen. Zijn het weer anderen, hè? Die, ja, ja, ja, dan dat ja, het is het wij nu weer in groep 8. Hopelijk. Nee, ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes je met de EHBO-lessen. Dat gaat vast wel lukken, ja. denk ik. Ja. Ja. En met jullie verdere schoolkeuze, hè? Want dat is toch spannend in groep 8. Hè? Ja, heel spannend. Ja. Dat vind ook heel ja. Leuk. leuk. Heel veel plezier. Ik zou zeggen, Maaike en uh, Maxime, ja. bedankt voor Dank jullie komst. Hartstikke en goed. veel succes. Ja. met de cursussen en uh, bedankt. Ja, tot de volgende keer. Doei. Dankjewel. We gaan verder naar een stukje muziek. en uh, We blijven even in San Francisco. We gaan naar de Flowerpot Man. Op wat men lekker in San Francisco zit. En gaan verder met het volgende, volgende onderwerp. Het is druk. Het is een oh? drukke ochtend nog ja. uiteindelijk. Ja. De eerste trekking van de ondernemersvereniging Zandvoort, decemberlote actie. Jawel. Goedemorgen. Goedemorgen. Naast Goedemorgen. mij de twee Peter, Peter Tromp en Peter Bluis. En uh, is, hoe is het, uh, is het een succes, de actie? Nou, uh, dat moet nog blijken. Wat uh, uh, normaal is in deze, en we hebben er al wat jaren ervaring in, is het feit dat het. Uh, wat aarzelend van start gaat. Ja, dat gaat. was vorig jaar ja. ook, hè Peter? Ja, dus ja. Jaar ook, we hebben nu een halve vuilniszak. Uh, oh. Maar de eerste 10.000 loten zijn inmiddels uitgegeven. Okay. Okay. Dus de tweede nou. zending is uh, onderweg. Ja. Dus de ondernemers kunnen bij mij, bij KC Strom, de loten ophalen. Als ze loten willen hebben. En, uh, maar uh, 18 prijzen, Peet? 20? Uh, we hebben nu uh, 22 prijzen. 22 oh, prijzen. Die uh, kunnen makkelijk getrokken worden hoor. Want de vuilnisak zit nog uh, ja, zak half vol. Nou, dus, uh, mooi toch, wat ja. dat betreft is het de start uh, zoals altijd. Okay. Prima. Nou, dat is goed. En uh, <laughs> nog even ter verduidelijking voor diegenen die dat niet mochten weten. Maar je krijgt die loten gratis bij boodschappen ja. in Zandvoort. Ja, we laten een beetje aan de ondernemers <sweak> zelf over bij welk bedrag. Normaal gesproken is het bij iedere 5 euro één lot. En. Uh, dat kan je voorschrijven, maar dat willen we eigenlijk zo min mogelijk doen. Dat laten we eigenlijk over aan de ondernemers zelf. Ja, soms ligt er een stapeltje op de toonbank. Ja, dat lang. ze er één of twee wegpakken, ja, zo ja, gebeurt dat ook ja, vaak. Ja. En uh, wat we dit jaar hebben, zijn mensen die de hele stapel brengen. Ja, die de hele meten. stapel ja. Ja. Dat is dus niet de bedoeling. Maar dat zien je wel. Daar sturen we de handhaving op af. Ja, daar ja, ja, komt de handhaving. Natuurlijk. Die ja, hebben dat toch dat niks niet, te doen. Ja. <laughs> dus, oh. Maar het is een beetje moeilijk met de grotere uh, jongens in het dorp. Zijn er de supermarkten... Want uh, je kan je voorstellen dat zo'n cashier... een uh, zes, zevental dingen moet vragen. Doet u mee met de kerstactie? Spaart u ermaals? Doet u dit? Ja, Doet ja dat de is, de is de veel, ja. Oh nee, tasjes mogen niet meer. Uh, oh ja, we hebben ook nog uh, loten. Dus spaar ja. ze voor de missen zitten, voor de bordersit. Dat <laughs> ja. werkt uh, uh, uh, niet is goed. Is niet zo goed, hè? Nee. Dus eigenlijk willen we kijken of we als uh, uh, overzetbestuur kunnen zeggen... van nou, misschien is het zaak om die loten alleen bij de uh, klantenservers uh, neer te leggen. Oh, ja. Dat zou ook een idee kunnen zijn. Ja, goed idee. Ja, ja maar, klink, klinkt, uh, klinkt goed. Klinkt goed. Dan bedenk ik me zomaar ja, even. Nee, ja, ja. ja, Creatief over de haterde ja. ja, ja. Dus bij deze weten de mensen ja, okay. Nou, hier, ik zou zeggen, begin met jullie uh, trekking. Jullie doen het gezamenlijk. Peter Bluis doet de eerste elf Ik de eerste elf voor mijn rekening nemen. Mijn stem is niet geheel wat het is, door verkoudheid... Aan de andere kant eh, wordt hij die wat dieper en sensueler. Ja, er is, nou, dus dat is ook wel prettig. Ja, <laughs> en dat onze luisteraars dit kunnen waarderen. Ja. Maar goed, dit was een kleine intro. Ik ga beginnen met het, het zakelijke gedeelte. Uh, Grand Café XL heeft een fles luxe drank uh, ter beschikking gesteld. En de winnaar is F. Van Dalen. Mevrouw Van duin bekkering die wint een cadeaubon bij Bloemsierkunst Bluis. Familie van mij overigens. Oh ja? Kaashuis Tromp heeft een kilo bobkaas... ter beschikking gesteld... en die wordt gewonnen door Tinus Tramper. Zo. Level Up heeft een cadeaubon... ter waarde van 10 euro... ter beschikking gesteld. Gewonnen door M. Jouwkes. Ma Maura Renandel... heeft uh, gewonnen... een cadeaubon van 15 euro... beschikbaar gesteld door Blokker. H. van Sluisdam... ...heeft een cadeaubon gewonnen van 25 euro. Ja, de prijzen worden opgedreven. Nou, nou. Bij slingeroptiek... ...mevrouw O. Prins... ...wint vier botermalse biefstukken. Dus geen gewone biefstukken... ...maar botermalse biefstukken. Eh, beschikbaar gesteld door slagerij Horneman. Meneer of mevrouw Luxen... ...wint bij de Zandvoortse apotheek... ...geen aspirine... ...maar een cadeaubon van 10 euro. Mevrouw M.W. Galee mag haar hakken laten repareren of vernieuwen... Uh, beschikbaar gesteld door Shanna's Shoe Repair... De kaashoek. Oh, je staat er al. al. Oh nee, dat is een ander. Collega. Is een, olde, is dat, collega is een collega. Ja. Een collega, ja. ja. collega. Meneer of mevrouw Formaat heeft een zuivelmandje gewonnen ter waarde van 25 euro. Nou, oh, dat is een mooie ja, prijs mooi. hoor. Ja. ja, dat is toch wel een mooie prijs meneer ja, ja, zeker. Ja, als je dat vergelijkt hebt met een Je weet niet wat je zeg, Ik zeg verder niet. Gaat u verder, meneer de voorzitter. Meneer of mevrouw L. Paap heeft een cadeaupakket gewonnen bij Soho... Noah Griekspoor wint een cadeaubon ter waarde van 15 euro bij Dobie. Nou maar hopen dat ze een hond of een kat hebben. Of een kanadier. Ja. Ja. Sebbo heeft uh, wat noten ter beschikking gesteld. En die wordt gewonnen door Anna Sosa. Mag jij het verder van me overnemen? Dat is twee delen onder leiding van Peter Trompton. Ja. Dan gaan we dus de noot hebben we al gehad, hè? Ja, die hebben we gehad. We gaan een uur bowlen bij Center Park voor maximaal zes personen... gewonnen door OL Bos van Noorden. Bij Snackbar het plein... kan men een saté-menu ophalen... plus een kleine swirl... gewonnen door Edwin Koper. F. van Vessem... heeft gewonnen een cadeaubon... ter waarde van 10 euro... beschikbaar gesteld, de bakkerij van Vessem. Het Zandvoortsmuseum geeft een boek van Frans Molenaar... gewonnen door F. Rubeling. Een cadeaubon te waarde van 12,50 euro... is op te halen bij Arie Guit... gewonnen door Serge Biesenberg Meneer, mevrouw Lievering... heeft gewonnen een koffiethee-chocolade cadeau... beschikbaar gesteld door Tea, Chocolate and More. De Dierenkliniek Zandvoort... Weer zo één. Gewoon uh, even kijken... Oh ja, eenmaal ontwormen voor de hond of de kat. Maar dat Doe zou, ook, een... de kat, ja, dat zou ja. ook voor de goudvis kunnen zijn. Uh, Gewoon door F.P. Dikhoff. Een cadeaubon te waarde van 10 euro. ABC en more. Beschikbaar gesteld en gewonnen door H. van Lent. M. van Duin. Een gratis consult voor de hond of de kat van de dierendokters. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro beschikbaar gesteld door Flug Fashion... gewonnen door Udo leuk. Een tas van Misueno gewonnen door J.A. Kempenaar. En dat waren de 22. Mooie lijst. Van uh, ja, harte ja. gefeliciteerd. Van ja, harte gefeliciteerd. Ja. Ja, Ik wil even vermelden dat alle prijswinnaars... dus uh, via een e-mailadres een e-mail krijgen... Waarin hun adres wordt opgevraagd. Vervolgens krijgen zij een brief toegestuurd. Met die brief kunnen zij naar de deelnemende ondernemers toe om hun prijs oh, op te halen. Oké, okay, dus iedereen uh, krijgt sowieso een e-mail. Je hoeft dus niet te kijken. En nee, anders, nee, uh, nee, En uh, uh, vorige jaren hadden we nogal wat schrijfwerk voor de mensen. met een naam, telefoonnummer, uh, adres. Ik zag het op het uh, En we proberen dat zo eenvoudig mogelijk te maken, dat er zoveel mogelijk mensen aan doen. De eenvoud van zo'n actie maakt de kracht van de actie. Ja, ja, ja dat, dat is beter. Is... En, en dan de vierde, vierde trekking. Dat, vier dat is de hoofdprijs. Hè? Ja, dat we gaan daarna, hè? op... Uh, het is vandaag de negende, de tiende. tiende? Ja. De zeventiende hebben we een trekking, ja. de vierentwintigste en de eenendertigste. Oh, juist daar. ja. En dan wordt op 7 januari worden de hoofdprijzen, oh, word de hoofdprijzen... en die worden op 8 januari worden die uitgedeeld oh. bij Excel. Oké, okay. ja. Okay. Ja, dat ook. Ja. Nou. Verzamelen, invullen en inleveren... en nou, de volgende ja. trekking volgende week alweer. Zo is het. Op de 17e. Nou, dan ja. Ja. zien we jullie of iemand anders terug. Uh, of een van onze collega's. Ja. Een, een van jullie Ik heb de namen al doorgekregen wie er komen. Ja. Dus, uh, dat is Helemaal goed. In orde. Ja. Nou, fantastisch. Hartelijk dank. Uh, Graag, gedaan. Ja, Graag gedaan. En uh, succes Ik met de Dankjewel. volgende keer. Dank je wel. Dan gaan wij uh, niet naar de muziek, want we hebben nog even tijd over. En uh, kwam binnenlopen ineens Leo Missebeek. Die heeft altijd wel wat te vertellen. Dus ik, uh, we wachten even tot Leo plaatsneemt. En dan gaan we even met hem praten over alles wat te maken heeft met een ijsbaan. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Meestal wel. Ja, nou, meestal wel. Heel goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat en je, je er even bent. Uh, de ijsbaan, hij komt weer dit jaar. Ja, dat is hoe ja wel. Ja, we gaan uh, woensdag weer beginnen met opbouwen. Uh -huh. In het dorp. En dan... Uh, ja, dan komen we weer langzaamaan tot zaterdag de opening en dan gaan we er weer drie weken. Drie weken, ja, geweldig eigenlijk. Ja. Dus, dus ieder jaar ja. lijkt het wel alsof het ja, mooier wordt en drukker en uh, nou, gezelliger. wordt. Het wordt zeker mooier, want elk jaar wordt er wel weer wat bijgebouwd of wat, uh, wat het groter. Wordt, hij, hij wordt niet groter, maar hij wordt wel steeds mooier. Ja. Boompje erbij, dingetje erbij. Ja. Het echt, is een echte kerst-ijsbaan. Zeg maar. Ja, het is echt een kerstsfeer, dat ja, is ja, zeker weten. Nou, mooi, mo mo mooi. In de Winterwonderland. Ja. Ja. Winter is er ook een kerstmarkt bij, eigenlijk? Nee, Dit jaar is er geen kerstmarkt. Nee. Okay. We hebben alleen uh, bij de opening, zaterdag is er ook de sprookjeswandeling. Nee. Maar is dat gecombineerd bij de opening met de VS? Ja, nou, eens in zoveel jaar is dat gecombineerd of dat los van elkaar? Dat is een beetje afhankelijk van hoeveel weekenden voor de, hm. voor het, uh, hm. voor de kerst zitten. Maar geen kerstmarkt dus? Geen kerstmarkt, nee, jammer oh. nog niet. Nee, nee. Nog niet. Ja. Ja, we hebben dit jaar wel iets heel leuks bij de, bij de ijsbaan. Dat is uh, het kabouterschaatsen, schaatsen, dat noemen we dat tegenwoordig. Ja. Dat is, uh, we hadden wel wat vragen over de allerkleinste. Die werden toen wel vaak verdrukt of was er geen aparte tijd voor. Maar dat hebben we toch nu proberen in te vullen... door het, elke dag het eerste uur van de opening... Uh, hebben die kleintjes de kans om samen met de ouders de te schaatsen. Praat de praatje over welke ouders Ja, De is, zo, zo, zo klein als het is. Dan tot de jaar of 4, uh, 5. Ja, van de jaren of 4, ah, 5 okay. tot, uh, tot iets groter. Maar ook nog wel kleiner. Hm. En dan samen met de ouders. Ja, We ja. hadden de regel van dat iedereen schaatsen aan moet hebben. Ja. Maar dan is het zo van die ouders... die hoeven dan geen schaatsen aan op dat moment. Want die kunnen dan met die kinderen lopen ja. over het ijs heen. En dat is altijd wel een vraag geweest waar we altijd niet echt aan konden beantwoorden. Omdat ja. dat je, als je eenmaal iets een vinger geeft, ja, dan, ja. dan is alles zo. Nou, ja, je moet dat straks organiseren. Dat ja. Is ja, nou, dat is dat was, en daar hebben we nu wat ruimte voor gekregen. Dus. Het is heel leuk om dat even te melden. En ja. uh, ja, die kleintjes. De eerste uur ook voor leuk. de kleintjes. Ja. Ja. Ja, en en ja. tegen een gereduceerd tariefje van 2 euro. Nou ja, waar, ja. Ja. waar heb je dat? Ja. Die ouders die nou. lopen gewoon mee dan. En die ja. ouders lopen gewoon mee. Die hoeven niet ook niet apart een kaartje te kopen. Ja. En na het uur dan gaan we gewoon weer reguleren. Moet iedereen een kaartje kopen. Ja. En ja. iedereen met schaatsen. Ja. En handschoenen. Ja. <laughs> en <laughs> en zijn er genoeg vrijwilligers, Leo? We hebben inderdaad een grote groep vrijwilligers. Een heel enthousiaste groep. Een vaste groep, hè? Oh, ja, een, een redelijk vaste groep. Elk jaar valt al je af, maar komen we ook weer bij. Mm -hmm. Het is echt... Nou, het is nou, een dat toch bij elkaar zijn van 60 personen rondom de ja, dan ijsbaan. Heb dan dus, we ja. hebben weer een tentje erbij waar je wat kan eten drinken. Ja. en drinken. Koekersopie. Alles ja. ja. is door de, door de plaatselijke ondernemers. Ja. Veel ondernemers. Ja. En de gemeente. En het casino. Ja. ja, Jullie hebben toch een aantal sponsors voor de ijsbaan, hè? Het, ja, ja, ja, ja, het gaat niet zonder sponsors. Nee, nee, nee. Ja. nee, nee dat, is, uh, dat is wel... En jullie komen uit wel? Jawel hoor. Ja. Dat is altijd wel afgedekt. Ja, maar dat, is, dat is ook mooi. Dat, uh, het is een enorme aanwinst voor het dorp, want dat geeft enorm veel sfeer. Ja. En dat, dat trekt mensen en dat is voor de ondernemers ook weer goed. Ja toch? Ja, het ziet natuurlijk. heel gezellig uit. Ja. Het, is, het, is, het, het, het plein is nu natuurlijk. Ja, het is niet doods, maar het is natuurlijk ja, de, de stil. Moet het, wel het, ja. is, het is kaal. En, en ja. dan straks dan staat die ijsbaan daar al nou met, met al zijn lichtjes en zijn muziek. in. En, mm. en als het dan uh, na, na, na januari weer weg is. Ja, dan dan zie je op, veel dan teleurstellingen, teleurgestelde teleurstelling. ja. mensen. Ja. Zo van, ja, het is toch wel weer stil. Ja. Ja. Het is een mooie opdracht voor de gemeente om daar eens een keer wat mee te gaan doen. Ja, wat ja. weet ik nog niet, maar... Nee, nee, het ja, doet, met dat uh, plein met Ja, met dat plein, ja. met dat kale lege stuk, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. We kunnen heel goed discussiëren in de gemeenteraad, dus wie weet kunnen ze daar ook over praten een keer. Dan Tuurlijk, gaan altijd, we. Altijd. Gaan we, we ons hard voor maken. Ja, gaan voor <laughs> ja, maken. fijn dat je even dit werk van meldt over de ijsbaan. De opening is dus... Zaterdag is de opening. Volgende week zaterdag. Vanaf 12. 17, vanaf 12. 17, dus middags kan er ja. geschaat worden. Dus middags van dus 17 uur, 18 uur is er een opening. Uh -huh. ja. Grote opening. We hebben dit jaar uh, een beetje het circuit als, uh, als extra, als, als, als item. Uh -huh. Dus dat komt wat, wat, komt wat meer. Uh, een hele leuke verrassende opening gaan we krijgen. Oh, okay. Ook met het Max verstappen? Komt Max verstappen? <laughs> <laughs> het zou leuk zijn, maar zo werken. Ja, ja. <laughs> nee, dat ja. op schaats, ja, ja. Nee, ja, Ik denk niet dat het realiseerbaar is, maar goed. Maar misschien zijn er het andere verrassende dingen. Maar de opening is de 17e dus, dus? 17, zaterdag 17e om 17 uur. 1700 of 5 uur dus. Eraf, okay. tussen, 7, okay. tussen 5 en 6 middags. 5 en ja. ja. ja. Oké. Okay. Nou, prima. Iedereen Dag, is van harte welkom. Ja. We gaan het zien. Ik hoop uh, dat het weer een enorm succes wordt net als dit jaar. Ik wens je veel succes. Wij met, gaan er wel uh, vanuit. Isbaan, ja. <laughs> okay. Bedankt voor de, Dank je wel. het ja, geven van informatie. Nou. Kijken we even naar de horloge. Ja. En dan denk ik dat we het laatste stukje muziek gaan draaien. En dat uh, moet dan de uh, beurt zijn met Mr. Tambourine, Man. En dan komen we na het nieuws weer bij je terug. Fijne dag.